Afgelopen tijd zouden honderden smartphones zijn gestolen van bezoekers van clubs als Air en de Sugar Factory. De bezoekers die we hebben, en met name in de nacht in de wat drukkere avonden, merken we sinds uh, sinds een aantal weken. Dat er op de drukavonden echt uh, een aantal mensen op een avond naar ons toekomen, dat er telefoons zijn. En dat er dus echt, uh, uh, nou ja, we krijgen de indruk dat er echt bendes actief zijn die uh, actief in het nachtleven op het moment rondlopen om uh, ja, professioneel uh, smartphones te, te stelen. De clubs hebben een verklaring verspreid op sociale media waarin ze bezoekers aanraden goed op te letten.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 Nou, dan moet je je voorstellen, mensen hebben die tassen natuurlijk al eh, bij elkaar gepakt met al die kostbare spullen. Nou, en dan eh, kwam er vaak nog een smoesje overheen van, oh, doe nog even de kraan dicht. Of de gaskraan moet nu nog even dichtzetten. En in al dat tumult wisten deze mannen dan die tassen mee te nemen. Voetbalclub Sparta heeft het schilderij gezicht op Delshaven van Johan van Mastenbroek terug. Het kunstwerk verdween tijdens de verbouwing van het stadion eind vorige eeuw. In november 2010 was een inwoner van Capelle aan de IJssel met het schilderij op tv te zien in het programma Tussen Kunst en Kitsch. Hij zei dat hij het in een vuilcontainer had gevonden bij het Sparta-stadion. De juridische strijd over teruggave van het schilderij duurde lang, maar Sparta is verheugd dat het terug is. Heel blij natuurlijk dus dat we van onze advocaat Hoek bericht kregen dat de rechtbank vonnis had gewezen. Dat betekende dat het schilderij terug moet naar de rechtmatige eigenaar. Dus dat blijkt daaruit en dat zijn wij. Fantastisch.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 ANW-verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad voor de groentenhof 4 kilometer. De A13 van Den Haag naar Rotterdam, voorknopend Kleinpolderplein 2. Dan de A20, hoek van de land richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En de A50, Arnhem richting Os, voorknopend E-Wijk 4 kilometer. Vindt u dat een bank moet kunnen uitleggen waarom zij nu juist voor die specifieke belegging heeft gekozen? Dan kunnen we elkaar de hand schudden.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 Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag hier aan tafel. Marijn Zeeman, coach van, het, uh, van de Nederlandse wielrenners in de nieuwe Blanco-ploeg... die de oude Rabo-wielerploeg heeft overgenomen. Betjan Litaert-Peer Bolten, hij is Apocalypse Deskundige. en we gaan praten over het einde van de Maya-kalender. En Koen Verbraak en Guido Weijen zijn allebei gebleven. Hartelijk welkom, leuk dat jullie er nog zijn. Straks is er ook nog onze dichter bij de dag, Tim Pardijs. Ja, twee bultruggen maar liefst zwemmen er op dit moment voor de Nederlandse kust bij Kastricum. Ja, sommige mensen zien daarin het teken dat de wereld vergaat, morgen, volgens de Maya kalender. En bereiden zich daar ook op voor. dit so, is hem. Dit is de boot, ja. 50 personen, zie je. Hij is in Noorwegen gemaakt. Waterdicht. Pieter Frank heeft niks aan het toeval overgelaten. Ze kochten voor 13.000 euro een heuse lijfboot om met heel de familie veilig in te schuilen. Kijk, dit zijn, dit zijn de zitplaatsen, hè? dus met, uh, met veiligheidsriemen. Hier. Ja, Zo dat. zit je. En dat zit wel stevig. In. Ja, dat zit stevig. Ja, dat is de familie van der Meer in Broek. Ze zijn klaar voor de zonvloed, bij jan lieter peerboten um, De Maya-kalender, hangt die bij jou thuis aan de muur? Uh, nee. Nee, want die morgen loopt die af. Uh, ja. Is het een kalender zoals we die thuis hebben hangen, of niet? Nee, het is een ontzettend ingewikkeld spel. Uh, de Maya's hadden twee kalenders. Ze hadden een uh, zonnekalender van 365 dagen. Nou, dat is ongeveer wat wij ook hebben. Komt net niet helemaal overeen, maar bijna. Uh, daarnaast hadden ze een soort uh, hemelkalender, een godenkalender van 260 dagen. En die liepen parallel aan elkaar. Nou, als je dat uitrekent, dan lopen ze één keer per 52 jaar synchroon. Starten ze op hetzelfde moment... Mm -hmm. Dat plaatsten ze in een aantal cycli achter elkaar. En een aantal van die cycli vormden dan samen weer een hele grote cyclus. En nou, daarvan loopt de dertiende cyclus. Vandaag af. Dus dit zou wel eens de laatste uitzending kunnen zijn van dit is de kalender. Maar dag. Is het is toch fijn dat je er dan bent. Ik vind het wel daarbij het maken. Ja, het is een ingewikkeld verhaal over die kalender. Hoe kan het nou dat wij toch in het ganse westen... en misschien ook wel in het oosten en het noorden en het zuiden... nu allemaal denken dat er toch misschien morgen wel iets gaat gebeuren? Wat, wat, hoe kan dat? Nou, of wij nu allemaal denken dat er misschien morgen iets gebeurt... betwijfel ik. Zullen we het even voor... checken aan tafel? Wie denkt dat er iets gebeurt morgen? Guido? Ja, absoluut. Dit is de <laughs> laatste dag. Euh... <laughs> nee, nee, serieus. Een, nee, absoluut onzin. Ja, absoluut onzin. Marijn? Ja, morgen is het een speciale dag, want mijn moeder wordt okay. zestig. Maar goed, alle mensen buiten ja. de studio, Bert-Jan... die denken dat morgen de, dat misschien de wereld ten, ten onder nou, gaat. Nou, ik op. denk dat er, er is iets heel interessants aan de hand is. Wat er gebeurt is dat de Maya-kalender is gaan gelden... als een soort bron van oude kennis, oude wijsheid. Uh, dat gebeurt hier in Nederland, dat gebeurt in Noord-Amerika... dat gebeurt wereldwijd. Uh, daar zit een idee achter van dit is een beschaving... anders dan de westerse beschaving. Deze beschaving heeft dingen gezien die wij niet zien... En hé, hey, daar zit wel iets in. Dus misschien hebben ze ook wel een voorspelling geleverd die waar is. Um, dat is één ding. Het tweede, wat er gebeurt is, is dat die Maya-kalender is opgepakt en een rol is gaan spelen in christelijk gedachtegoed. En christelijk gedachtegoed, daarmee bedoel ik dan de gedachte dat God een einde maakt aan de wereldgeschiedenis bij een vastgesteld moment, op een vastgesteld moment, het einde der tijden. Nou, voeg die Maya-kalender bij die christelijke eindtijdverwachting, dan krijg je dat op 21 december 2012 de wereld afloopt. Maar er is goed nieuws. Ja. Er is dit voorjaar een nieuwe Maya-kalender gevonden. De kalenders die we hebben die zijn gebaseerd op vier oude pre-Columbiaanse teksten. Uh, dit voorjaar is de oudste Maya-kalender gevonden die er nu überhaupt is... Die loopt nog een paar duizend jaar door. Oké, okay, dus dan, dan zou het toch oh. nog mee kunnen vallen. Het valt allemaal ontzettend De, die... de, uit, de uitvlucht is al bedacht. Ja. Uh, nee, <lacht> we hebben het allemaal totaal verkeerd geïnterpreteerd En gezien. we zijn het slachtoffer van ontzettende massahysterie. Maar dat nadenken, of dat denken in eindtijdsverwachtingen... eindtijdscenario's, wat je zegt dat ook uit het christendom komt... jij bent theoloog, we zeggen wel steeds dat je apocalypsiskundige bent... dan ben je ook wel natuurlijk, maar uiteindelijk ben je theoloog. Uh, dat is ook een denken wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... veel sterker is dan hier in het Westen, ja, in, in, in West-Europa. En hoe komt dat dan? Dat, dat heeft me altijd gefascineerd. Ik uh, herinner me een aantal jaren geleden. Het was in 2003. Was ik in Las Vegas. Toen ben ik daar in de Christian Family Store geweest. En daar heb ik een sticker gekocht die ik hilarisch vond. Maar die bleek dus echt serieus bedoeld. Die sticker die plak je achter op je auto. En daar staat erop: Warning. Danger. At the rapture the driver of this car will be taken away. Dus let op. Gevaar. Als Jezus wederkeert, zal de automobilist in deze auto verdwijnen. Met andere woorden, hij rijdt die auto dus onbemand verder. Waar komt dat idee vandaan? Het komt uit de Bijbel. Niet van die rijdende auto, hoor. Niet van die rijdende auto, De gedachte dat Jezus aan het einde der tijden terugkeert... en dat God dan de aarde zal oordelen... Dat komt uit de Bijbel. Maar deze vorm van geloof daarin is een hele specifieke vorm... die je met name in evangelische protestantse kringen aantreft. In Noord-Amerika inderdaad. Waarom dat daar in Noord-Amerika nou zo ontzettend sterk is... ik weet het niet. Ik krijg er de vingers niet achter. Maar nee. het is echt vele malen sterker dan hier... Afgelopen weekend viel ik in allerlei documentaires op National Geographic... over de Doomsday Preppers. Dat zijn mensen die, zoals die, die familie van daarnet... hun hele huis klaarmaken voor Doomsday... en dan denken dat ze tenminste nog vier maanden kunnen doorleven... met de voorraden rijst en water enzovoort. En er was ook zo'n dorpje, zag ik gisteren, in, in de Pyreneeën... Ja. waar mensen dan ook naartoe gaan, omdat die ene berg dan niet verloren gaat... terwijl ja. de rest van de wereld <lacht> eronder gaat. Is dat ja. ook zoiets? Ja, kijk, het is een fascinerende geschiedenis. Want, is, dat, is dat de hoogste berg waar de Tour dan ook langs gaat misschien? <lacht> nee, nou, nu dus er... niet meer. <lacht> Nou ja, de enige berg waar het toen nog houden kon ja, Precies. Dat was... Ja, ja. ja dat, dat wordt een hele korte etappe. Ja, ja, We lachen er wel om, maar het is voor heel veel mensen echt bloedserieus. Ja, het is flauwekul. Het is echt onzin. Um, kijk, vorig jaar liep ik van de vuur waar ik werk, naar station Amsterdam-Zuid. en Er stond een heel groot billboard. Let op, het oordeel komt, het laatste oordeel, God zal de aarde richten op 21 mei. Nou, een collega van mij zei, ja, dat staat niet voor niks, niet bij welk jaar. Maar het was dus 21 mei 2011. Dat was de voorspelling van Harry Camping, een Amerikaanse ah, ja. dominee. Op 22 mei zei hij, nee, sorry, het wordt 16 oktober. Ja. Na 16 oktober hebben we niks meer van de man gehoord. Dit gebeurt voortdurend. Er zijn altijd weer groepen die zeggen, nu gaat het komen. Morgen gebeurt het, maak jezelf klaar. Het gebeurt niet. Ja, ik ga ervan uit dat er nu dus morgen ook niks gebeurt. Ja, maar je is... wordt al iets voorzichtiger. Nou, nu zeg als... je, ik ga ervan uit. Dat <laughs> weet je natuurlijk nooit. En als de Maya's zelf zo goed waren en voorspellen... dan hadden ze zelf hun eigen einde ook wel voorspeld, toch? Zou ik ook denken, maar er zit nog een ander punt bij... Uh, dat kalendersysteem van de Maya's is een cyclisch systeem. Morgen loopt er zo'n cyclus af. Wat blijkt nou uit die nieuwe vondst? Dat er gewoon een nieuwe cyclus begint. Klaar? Ja, dus De nieuwe Maya-kalender ligt vanaf 22 december in de winkel. Ja. Ja. <laughs> die, die eindtijdverwachting die in het christendom zit... Uh, dat, dat is, natuurlijk, is dat iets wat in alle godsdiensten voorkomt? Of is dat ook iets typisch christelijk? Het komt niet in alle godsdiensten voor. Je, je hebt het in de Joodse kring. Daar komt het van oorsprong vandaan. Uh, je hebt dat in christelijke teksten, die hebben het overgenomen uit het vroege jodendom en het komt in de islam voor. Dus in de grote monotheïstische Abrahamitische godsdiensten speelt die eindtijdverwachting een rol. Ja, want in Iran verwachten ze toch ook de terugkeer van een of ander uh, profeet of de zo? De profeet. Ja, ja. ja. Dus een van, de... een van de... nee. <laughs> maar ja, ja, ik begrijp wat ook. <laughs> ja. Maar dat is dus blijkbaar iets wat in, in, in, die, in die monotheïstische godsdiensten wel zit. Is, ja. Waar komt dat vandaan dan? Dat komt uh, denk ik voort uit het, ge, de, het geloof in God als schepper die aan het begin van de tijd staat. Dan is het vrij logisch om ook te geloven in God als degene die aan het einde van de Tijd staat en daar dus ook een grens aan stelt. Ja. Um, ik heb het altijd een fascinerend element gevonden. Er zit ook een gevaar aan. Kijk naar die groepen in Noord-Amerika. Um, dan kan het ook gebeuren dat er groepen zijn die zeggen... oké, okay, wij hebben daar een rol in te spelen... Dus wij moeten die eindtijd bespoedigen. Oh, we gaan wat dingen doen om het te sneller voor elkaar te krijgen. Ja. Ik ben heel benieuwd om nog eens een documentaire te zien of te horen. Of ik kijk me even aan. Ja, ja, ik herinner om... nou me de Jim Jones secte, ja, toch? Ja, ja Jonestown. In de jaren... 70. 1978. Ja, die collectief zelfmoord pleegde. Ja. Ja. Uh, David Koresh uh, ja. hebben we ook nog gehad. De Branch ja. Davidians. Ja. Dus we hebben voortdurend van dit soort groepen in Noord-Amerika. De documentaire waar ik zo naar uitkijk... is een documentaire over George Bush en de invloed van dit gedachtegoed op zijn oorlogsstrategie in het Midden-Oosten. Want die was er. Die was er, Ja, absoluut. Wij zijn geseculariseerd in het, in, hier in Nederland en ja. in, in West-Europa. Toch, als er dan zoiets aangekondigd wordt, gaan we daar toch allemaal mee aan de haal. Hoe kan je dat nou verklaren? Nou, dat vind ik heel interessant. Ik, ik heb het idee dat Nederland eigenlijk helemaal niet zo geseculariseerd is. Of ik moet het anders zeggen, wel geseculariseerd, maar niet a-religieus. Ik denk dat religieuze instituties het niet meer zo goed doen. Dat is duidelijk, uh, dat kunnen we allemaal bevestigen. Maar ik denk ook dat er bij heel veel mensen een behoefte is aan zingeving... en jezelf plaatsen in een groter geheel... weten dat je onderdeel bent van een groter geheel... Misschien speelt dat ook een rol, dat die Maya-kalender daaraan appelleert. En die apocalyptische beelden zijn natuurlijk ook ingegeven door Hollywood. Hè? Nou ja. Hoe vaak hebben we de wereld dan niet zien vergaan? Dus dat is ook wel... We hebben er een beeld bij, zeg We hebben ja. er een beeld bij. Dus dat, ik denk dat dat, dat mensen ook voedt En dat, dus, oh ja. dat al voor een gevoel al weet hoe dat eruit gaat zien. Ja. Het spreekt dus letterlijk tot de verbeelding. Ja. Dus we hebben volgende week maandag weer een uitzending, denk jij? Gaat er eerlijk gezicht wel vanuit. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteke. De EO. Van de Eurythmics. We gaan praten met Marijn Zeeman. Hij is hoofdcoach bij de Blanco wielerploeg. Nee, het is nu nog Rabo, denk ik. Hè? Het is nu nog Rabo. Ja, het ik. wordt vanaf 1 januari de Blanco wielerploeg. Uh, nieuwe naam, nieuwe coaches, nieuwe aanpak. Het is nieuw of nooit voor de nieuwe Nederlandse wielrenners. Alle hoop is uh, gericht op de nieuwe Blanco ploeg. U bent de hoofdcoach. U bent net op kamp geweest. Kamp is dat het goede woord. Ja, trainingskamp, hè? Ja. kamp. Ja. Ja, Hoe goed. was het? Um, goed, zinvol. Um, ja, mooi, mooie stappen gemaakt. Uh, en dat ook nog eens onder een, uh, onder een uh, zonnetje met een uh, fijne temperatuur. Dus uh, ja, was een goed begin. Oh ja. U komt bij een andere wielrenploeg vandaan, Argo Shimano. Is dit nou heel anders voor u? Nou, de, de essentie blijft hetzelfde, alleen... Um, uh... Blanco of is, uh, is echt Nederlands. Uh, er zijn 18 Nederlandse sporters. Uh, ook, ook nog wat buitenlanders, maar uh, de voertaal is voornamelijk Nederlands. Dus dat maakt het wel anders, omdat Argos is echt een internationaal team... en dit is meer Nederland. Uh, ja, en verder totaal andere collega's uiteraard. Dus het is een andere cultuur, uh, andere werkwijze. Dus ja, ja dat, is, uh, dat is zeker anders. Ze hebben u erbij gehaald omdat er bij de Rabobank Wielerploeg de laatste jaren te weinig werd gewonnen. Laten we even luisteren naar een paar fragmenten die dit plaatje illustreren. Oh hoi hoi hoi. is nationaal kampioen. Boom kon het niet. Ja ja. Dat is te laat. En toch bij te laat. de Rabobank zakken de aandelen nu 5.7%. Ze krijgen toch te veel de zin en bij mij krijgen ze dat niet. Je ziet dat die renners toch wel te veel gepamperd worden en niet de harde hand hebben. Geen enkele Rabo renner meer. Hier zit Geesink. Geesink heeft het moeilijk. Mensen die klagen over een broek die ze nog niet eens meegereden hebben. Ja, dat is mijn stijl helemaal niet. Daar, Daar is Geesink. En het ja, richting de drie minuten. Wat is dit, Jan? Dit willen we dus niet meer horen, meneer Zeeman. <laughs> Ja, dit is, hoe noemen ze dat, tendentieus? Uh, we is wel uh, een paar fragmenten uit het afgelopen jaar, zeggen ja, wij dan. Ja, ja, ja, ja. zorgvuldig uitgekozen. <laughs> ja. Maar goed, we kunnen toch wel zeggen dat de Rabo-Wielenploeg de laatste jaren de verwachtingen niet heeft waargemaakt? Ja, goed, ik denk dat het, uh, het woord verwachtingen, da daar zit het hem eigenlijk in en, en hoop wellicht. Uh, ik, ik denk dat er ook, uh, ondanks dat het beter kan en dat we heel hard bezig zijn om het beter te laten gaan, uh, dat er ook wel daadwerkelijk mooie prestaties uh, zijn geleverd. Ja. En alleen, ja, het is, het is duidelijk dat het uh, bij het wielerpubliek uh, ook een, uh, een andere gedachte zit. En uh, ja, deels zit hem dat dan ook in deze uh, fragmenten. Maar goed, uh, wie weet nog dat uh, Lars Bomen bijvoorbeeld in Eneco Tour het eindklassement heeft gewonnen. Of dat Bauke Mollema uh, vijf keer bij de beste tien in de grootste wereldbekerwedstrijden zat de afgelopen jaren. Hoe lang was het ook alweer geleden dat we een Tour-etappe hadden gewonnen? Veel te lang. Ja, ja, ja voor 2005 ja. dacht ik. Hè? Kan het beter, volgens u? Ja, het kan zeker beter. Ja. Dus dat, uh, daar hebben we met elkaar een grondige analyse van gemaakt. En, en de goede dingen willen we bewaren. Maar er zitten ook een aantal uh, zaken die, uh, die we aanpakken. En uh, waar vooral groei mogelijk uh, in zit. Wat kan beter? Nou, ja, een van de belangrijkste zaken is dat we uh, op coachingsgebied... Dat we, uh, een verdiepingsslag willen maken. En uh, dat heeft er ook mee te maken hoe, hoe de wielersport is opgebouwd. De cultuur die daar zit. Uh, dat, dat ploegleiders eigenlijk uh, rechtstreeks van de fiets in de auto stappen. Dat, uh, dat was zeker niet alleen zo bij Rauwbank. Dat is eigenlijk uh, het gehele peloton. Ja, Heel zo... gebruikelijk dat je als je carrière is afgelopen... dat je meteen overstapt in de auto en vanaf dat moment ploegleider bent. Ja. Terwijl je verder geen opleiding tot ploegleider hebt gehad. Nee, precies. En, en, en dat, uh, ja, dat, dat is echt de cultuur. Uh, maar goed, dat betekent wel dat sporters ook uh, ja, op, een, uh, op een lager niveau begeleid zijn... dan uh, vergelijk met andere topsporten. Maar wat kunt u dan toevoegen wat ze daar niet deden? Wat is nieuw nu u er bent? Nou, bijvoorbeeld uh, de verdieping in het coaching, het, het, het mensgericht, het, het, het, het leren van een, en het voeren van een verdiepend coachgesprek. Echt uh, inzicht bewerkstelligen bij sporters en, en, en op die manier confronterend en reflecterend zijn. Maar, maar zullen we eens doen? Ik ben uh, Geesink, even. En uh, ja. u gaat een confronterend coachgesprek met mij voeren. Ja. Hoe gaat dat? Nou, dan gaan we eerst uh, contact maken. Hallo! Uh, <laughs> <laughs> ja, en, <laughs> Slaat het ja, dat maar even over en begin maar even met uh... <laughs> Nee, maar um, ja goed, uh, uh, eigenlijk hetzelfde wanneer, wanneer jij met een medewerker aan het spreken bent... is uh, contact maken houdt in dat, uh, dat je doorvraagt, dat je luistert... en dat je tot de kern komt waar het probleem zit. En, en dat je er niet met twintig omwegen naartoe gaat... Of, of dat je daar eigenlijk uh, lastig vindt om dat soort zaken te benoemen. Je moet hard durven zijn. Ja, bijvoorbeeld de bondscoach Leo van Vliet. Die, die liet dat al even vallen. En, en maar de die essentie... werd uitgekost vervolgens. Die zei: ze zijn te veel gepimperd. Ze begonnen al te zeuren als ze een nieuwe broek aan moeten. Ja, Ik kan nou, niks goed. met die jongens. De boodschap, omdat je confronterend en hard wilt zijn... of op sommige momenten kunt zijn, dat ben ik met hem eens. Alleen de manier waarop, daar heb ik een ander idee bij. Ik denk namelijk dat als je echt contact met iemand maakt... en, en een, een verdiepend gesprek met iemand voert... zodat iemand inzicht krijgt van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen... en waar gaat het nu eigenlijk om, dat je dan confronterend bent... en dat iemand dan gedragsverandering uh, gaat laten zien. Niet met hard schreeuwen of uh, de in of uh, Op je handen gaan staan. Ja, dat is dat, dat de vorige coach ook, toch? Ja. Ja, Vliet nou ja, ging smorgens ja. bij het ontbijt op zijn handen staan. Althans, ja, dat ja. Het vertelde Bauke Mollema. Ja, goed. Maar de, ook, ook daarvan denk ik... Ja, dat, dat vind ik ook niet echt relevant. kijk Ik denk dat, dat uh, meneer van Vliet het op zijn manier... met alle goede intenties heeft gedaan. Um, uh, alleen we hebben een ander idee bij, bij coaching. Ja. Maar het blijft nog steeds een beetje vaag. Uh, voor mij. Maar misschien is dat, ligt dat aan mij. Wat, wat kunt u die ploeg brengen... wat ze dit jaar uh, niet hadden? Of de afgelopen jaren? Ja. Allereerst is wat, wat ik net heb verteld, alleen uh, we hebben 29 sporters, dus dat houdt in dat ik niet met 29 man continu dagelijks uh, dit soort gesprekken kan voeren. Dus een van de belangrijkste zaken is dat, dat mijn collega's met wie we dit gezamenlijk uh, dit project oppakken, dat die dit ook leren. Um, dus we zijn met een coachopleiding begonnen. Ze krijgen zelf individuele coaching. Hmm. Um, maar gaan ze dan harde fietsen uiteindelijk als u een paar van dat soort gesprekken nou, hebt gevoerd? Niet van, van, van de een op de andere dag. Alleen de trein gaat wel en uh, wordt wel in gang gezet. Dus ik, heb, uh, ik verwacht daar wel van dat daar uh, met name het teamgevoel, uh, de individuele progressie, dat we daarmee een stap gaan zetten. En uiteindelijk op de lange termijn moet dat wat op gaan ja. leveren. Guido Weijers in het liefhebben. Ja. Uh, geloof je erin? Ja. Uh, ja, dat lijkt me wel uh, ook een moeilijke taak, ook die Leo van Vliet had. Want ik was bij het WK uh, toevallig ook backstage. En ik heb uh, Leo ook aan de gang gezien met die, uh, met die groep. Maar uh, ja, ik, ik verbaas me af en toe over hoe niet professioneel die wielrennerij dan nog in elkaar zit. Want als ik dan die wielrenners, al is het vier dagen voor de koers, aan het bier zie zitten... en dan drinken ze, ze gaan zich niet uh, uh, uh, dronken drinken, maar twee biertjes... Ja, ik zou denken, als ik per se wereldkampioen zou willen worden... zou ik gewoon drie maanden lang geen druppel aanraken, bij wijze van spreken. Uh, dus, dus ik denk dat er nog wel heel veel te halen is... in professionaliteit en een teamsturen. Ja, met jan Ja, iets wat ik mij afvraag. <coughs> ik ben een beetje afgehaakt als wielerkijker... Uh, uit teleurstelling over alle dopingaffaires. Ik kijk nu naar de wielersport en ik denk... ja, degene die wint is gewoon degene die het beste is in dopingverdoezelen. Uh, hoe gaan jullie daar een slag maken? Hoe krijgen jullie het publiek weer terug? Nou ja, goed. Jullie, dan neem ik aan dat u bedoelt dat ik een onderdeel ben van het, uh, ja, de wielruimnaarwereld. Van, van wielruim en ik, ik denk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid uh, daarin moet nemen. Um, en, en wij als uh, Rauwbank, als Blanco-Ploegen, nemen onze verantwoordelijkheid. Um, en ja, op die manier zullen wij ons ook willen profileren. En ja, het, het is, uh, wat, wat, is dan de, wat is dan de verantwoordelijkheid nemen? Want dat snap ik nog steeds niet, eerlijk gezegd. Nou, ook, ook daar kom je weer bij de wielrencultuur die er al jarenlang, heeft, uh, uh, die er al jarenlang is geweest. En, uh, in eerste instantie was het zo dat sporters eigenlijk nooit begeleid werden vanuit de ploeg. Uh, dat ze hun eigen trainers hadden, hun eigen doktoren hadden. Uh, nou, dat dat is, mag uh, niet meer bij jullie? Nou, dat is al een aantal jaren is dat al, al zo. En er zijn meerdere teams die het op die manier aanpakken. Maar alle sporters worden door ons begeleid uh, op alle mogelijke vlakken. En dat betekent ook dat, uh, dat er een heel duidelijke streep is tussen wel, wat wel en wat niet kan. Mm. Geen doping bij jullie? Absoluut niet, nee. een nee. biertje? Ja, goed. De, uh, uh, ik denk dat dat af en toe geen kwaad kan, nee. He, maar ik, ik ben wel met, met Guido eens. Kijk, Ook op, dat, op die vlak, ik ben er niet bij geweest. Dus ik weet niet om wie het gaat en, en wat er maar precies nee, speelt. Ik zeg niet dat je als coach uh, per se moet ingrijpen. Maar intrinsiek van de jongens zelf snap ik niet dat zij al niet het idee hebben van dit, dit wil ik niet. Want ik wil, wil, wil straks winnen. Ja goed, maar weet je, kijk, kijk Guido, dit, er zijn altijd individuen, net zo goed in jouw beroepsgroep, dat je een aantal keuzes niet snapt van anderen. Dat geldt net zo goed bij wielrenners, ja. maar met de sporters waar ik mee, mee omga, dan zie ik ook met een aantal jongens dat ik denk, nou, daar, jij kunt nog een stap maken. Over het, over de, over het algemeen denk ik dat we het uh, wat betreft wielrenners wel eens zijn dat... dat uh, een van de zwaarste sporten is. En dat ook de opofferingen die zij zich uh, moeten troosten... dat die uh, niet gering uh. zijn. Jullie gaan gerichte kiezen ook, hè? Geesting gaat voor de Giro, Mollema voor de Tour... en uh, Kruiswijk voor de Vuelta? Um, ja, als grote komt dat. Uh, ja, ja, en de Vuelta is, is, is met name Steven en, en, en Laurens ten Dam. Uh, Gezing gaat wel naar de Tour. Uh, afhankelijk van hoe de Giro uh, verloopt. Als hij een top Giro rijdt, zal hij minder zijn in de Tour? Ja. Ja, en en als hij daar dames... valt na een week, dan kan hij in de Tour weer prima zijn. Ja, zo, zo zou je het kunnen benoemen. Ja. Ja. En verwacht u daar meer van, doordat u nadrukkelijker kiest? Nou, ook, ook daar uh, zijn we met elkaar mee bezig om echt een teamontwikkeling uh, door te maken. Dat houdt onder andere in dat we duidelijke keuzes willen maken. in Eigenlijk in alle wedstrijden, dat we een hele heldere doelstellingen hebben. Waarbij uh, met name zo is dat... dat Blanco of Rauwbank heel veel wereldtoppers heeft... maar dat we niet op vier, vijf paden tegelijk kunnen wedden. Dat het echt um, uiteindelijk zo moet zijn... dat de hele ploeg um, zich in dienst wil stellen van één van of twee kopmannen. Ja. Eerste wedstrijd? Two down under. En wie is daar de kopman van Rauwbank? Dat zijn um, Wilco Kelderman en Tom Slachter. We kunnen niet wachten. Ik ook niet. Jij kan niet wachten. Ik kan niet wachten. sorry. Goed. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Tim Parijs. Tim, hallo. Hoi Elsbeth, goedemiddag. Hou je van uh, wielrennen? Jazeker. Oké, okay. nou, en dan horen we graag je gedicht en anders ook trouwens hoor. <laughs> Oké, okay. laatste dag. Vandaag plant ik een boom. Laat de deskundologen zich maar verliezen in een hype rauwer dan de vorige. De cabaretiers vluchten in hun grappen, televisiemakers graven in onze leiders. Psychologen vroeten in jonge levens, economen slepen met hun visies. En coaches energie verspillen in trainingen. Ik, ik plant vandaag een boom. Maar in de boomgaard aangekomen zie ik... Een trainer vruchtbare oefeningen geven, een psycholoog de bodem geschikt maken, een documentairemaker bij een diepgat en een comedian een stam begieten met, met zijn grappen en een econoom ook een boom opzetten. Vandaag planten we samen een boom en als het mag, morgen weer één. Dankjewel Tim voor dit gedicht. We zetten het op de website, dit is de dag nu en daarop kunt u ook uh, gesprekken terugluisteren en reacties of ideeën kwijt. En daarmee zit de dag erop voor vandaag. Hartelijk dank aan uh, Marijn Zeeman, mm. Guido Weijers, Betjan, Litaart, Peerbolte en uh, Koen Verbraak. Zometeen uh, Villa VPRO op deze zender Tesselblok. Goedemiddag, jij zit in Den Haag. Dag Waar gaan jullie het over hebben? Nou, zo'n laatste dag voor het kerstreces is altijd ontzettend druk hier in de Tweede Kamer. Niet alleen voor het kerstreces, <lacht> nee, he? überhaupt nee, nee, nee. de laatste ja, dag. Ja, überhaupt hoor. Ja. <lacht> nee, dat is ook zo. Maar er moet ook van alles snel afgehandeld worden. Veel Stemmingen, maar ook veel debatten, onder andere over de positie van staatssecretaris Wekers. En gelukkig hebben we wel tijd hier nog even voor ons eigen politieke vragenuurtje... over al het laatste nieuws en over de staat van het kabinet Rutte 2. En ik praat over het referendum in Egypte, over een nieuwe grondwet... met professor Jan Michiel Otto, die onderzoek heeft gedaan... naar de sharia-rechtspraak in Egypte. Dat straks in Villa VPRO, nu eerst het nieuws, Lieselot Thomassen. Radio 1...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 De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal harder gegroeid dan verwacht. Tussen juli en september groeide de economie met 3,1 procent... terwijl de overheid was uitgegaan van 2,7. Het positieve resultaat komt vooral doordat consumenten en lokale overheden meer uitgaven. Bij vliegtuigongelukken kwamen het afgelopen jaar 405 mensen om het leven. En dat is fors minder dan het gemiddelde van 820 per jaar. Zo blijkt uit cijfers van de luchtvaartbranche. Bij 12 vluchten vielen doden. De meeste crashes waren in Afrika. In Europa waren geen dodelijke vliegtuigongelukken met grote vliegtuigen. En aan het eind van dit voetbalseizoen zal er geen club degraderen uit de eerste divisie. Er zijn bij de KNVB geen aanmeldingen binnengekomen van amateurclubs uit de topklasse die willen promoveren. Ook afgelopen seizoen werd geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANEB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. De dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam zijn al een feit. Vier kilometer is de lengte gemiddeld. Zijn in de Randstad nog geen bijzonderheden? Op de A325 wel, van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Daar staat tussen Elden en Westervoort vier kilometer file. En dat komt door een ongeluk.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 haalt het kabinet Rutte 2 de komende zomer. En zit staatssecretaris Frans Wekers dan nog steeds op zijn post? Op deze laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor de kerstvakantie... praat ons eigen politieke panel nog even bij... en geeft u voedsel tot nadenken aan het kerstdiner. En zaterdag is in Egypte de tweede ronde van het referendum over een nieuwe grondwet. Hoe groot wordt de invloed van islamitische regelgeving en rechtspraak in het land? Professor Jan-Michiel Otto doet onderzoek naar de sharia in Egypte. En hij is mijn gast. En uw reacties zijn zoals altijd welkom via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. De Italiaanse premier Mario Monti stelt zich... Toch kandidaat voor de parlementsverkiezingen in februari. Dat maakte hij vandaag bekend. Eerder deze maand zei hij vervroegd af te zullen treden... en kondigde hij ook het vertrek uit de politiek aan. Maar hij heeft zich dus blijkbaar bedacht en wil toch weer premier worden. Bij zijn aantreden vorig jaar was hij heel populair. Hij moest Italië financieel redden. Hij leidde een zakenkabinet. Maar veel Italianen hebben het inmiddels ontzettend moeilijk... door zijn bezuinigingen. Dus het is nog maar de vraag of hij het haalt. Angelo van Schuyck, correspondent in Rome. Angelo, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Um, hoe gaat hij meedoen? Want hij is leider van een zakenkabinet, Monti. Hij heeft helemaal geen partij. Nou, hij heeft ook niet aangekondigd, nog niet aangekondigd dat hij premier wil worden. Oh. Want um, hij is nog steeds natuurlijk premier, mm -hmm. technisch premier. En uh, ja, officieel, het zou natuurlijk een beetje niet chic zijn om nu al te zeggen dat hij premier wil worden, terwijl hij nog het mandaat in handen heeft. Nou, mm -hmm. het gaat er, gaat er als volgt uitzien. Morgen of zaterdag wordt de begroting uh, aangenomen. Ja. Dan zal hij zijn, uh, zijn ontslag indienen bij president Napolitano. Ja. En dan zaterdagavond of zondagochtend, dat is nog steeds onduidelijk... zal hij een persconferentie geven. En daarin zal hij na alle waarschijnlijkheid bekendmaken dat hij premier wil worden. Okay. O, dat is ook nog steeds onduidelijk. Dus hij wil het hij wel worden, maar de... hij, hij houdt het gewoon netjes. Hij zegt, zolang ik het ben, zeg ik dat gewoon nog even niet. Precies. Oh, ja. Maar er wordt ontzettend veel gespeculeerd. De kranten staan dagelijks vol met alle plannen die, die Monty wel niet zou hebben... en alle partijen die wel niet plannen hebben met Monty. Um, het scenario is als volgt... Um, de centrumpartijen, dat zijn er vier, allemaal een beetje kleine uh, partijtjes. De oude christendemocraten, meneer Montezemelo van Ferrari... Uh, meneer Fini, die bij, bij, door Berlusconi uit zijn partij is geschopt. Mm -hmm. Nou, dat soort mensen die hebben, zijn allemaal eigenlijk een beetje te klein... en denken, weet je wat we doen? We halen Monti binnen... dan zitten wij ook weer in het parlement en hebben we een goed uithangbord. Ja. Monti voelt daar wel wat voor, dat Deel. is tenminste wat de, wat de kranten schrijven. Ja. Maar het, dan wordt hij dus niet direct... Premier. Hij zal niet een eigen partij oprichten, dat, dan, dat ziet er niet naar uit. Hij zal een soort, ja, wat ik al zeg, uithangbord worden van deze partijen. Hij zal, zeg maar, op de kar gaan zitten die door deze partijen getrokken gaat worden. Uh, als, uh, als de menner. En dan hopen ze dat hij net veel meer uh, uh, uh, dat, zetels trekt. Ja. Uh, dan de, deze partijen bij elkaar zouden krijgen zonder Monti. Volgens schattingen zou hij goed zijn voor 44 zetels meer in het Italiaanse parlement. Parlement. Oké. Okay. Um, dat is dus een mogelijkheid. En dan is het zo dat, is dat het in elk geval de markten en Europa gerust zal stellen. Maar de Italianen voelen inmiddels allemaal heel goed waar het beleid wat Monti nu voorstaat en waar dus binnenkort over gestemd wordt, wat wel aangenomen zal worden. Dat dat voelen ze. He, dat dat doorgaat. Dat voelen ze goed. Dus die zullen niet zo blij met hem zijn. Ja, ook dat is een beetje dubbel. Um, er zijn nog steeds um, heel veel Italianen die Monti wel heel erg zien zitten. Uh, laatste peilingen lagen rond de 40 procent uh, als het gaat om populariteit. En als je ziet wat hij allemaal teweeg heeft gebracht in het afgelopen jaar... is dat vrij opmerkelijk. Maar er is maar iets van 10 procent van de Italianen... die ook daadwerkelijk op Monti zou gaan stemmen. Hmm. Ja, wie, dat vind ik wie, ook een beetje raar. Ja, dat, dat is inderdaad ook is weer geen touw om vast te knopen. Wie is er populairder dan Hij, op dit moment? Waar gaat de, de, de 90% anderen andere op stemmen? Nou, 35%. Althans, dat zijn de peilingen nu, uh, zal gaan stemmen op Bersani, dat is de leider van de, uh, de Sociaaldemocraten. Mm -hmm. uh, erg populair. Uh, meneer Bersani kan het trouwens ook heel goed vinden met Monti... En die heeft ook al bedacht, misschien als ik dan premier word... waar het nog wel een beetje naar uitziet... dan maken we Monti straks in april maken we president van de Republiek. Want meneer Napolitano zal ook aftreden dit jaar, eh, volgend oh, jaar. Volgend jaar zijn er ook presidentsverkiezingen. Ja, maar dat, dat zijn geen rechtstreeks ja, verkiezingen. Nee, die zijn niet Dat wordt, wordt nou. gedaan in de, in, de, in de Kamer. Maar Het en is dus wel senaat. grappig dat alle partijen in principe dus wel... Uh, ze willen natuurlijk een beetje met hem pronken... maar zullen dan toch ook echt wel voor zijn harde beleid staan. Ook de sociaal-democraten. De sociaal ja, ja, maar dat geldt ook voor de partij van Berlusconi. Want het afgelopen jaar hebben al die partijen hebben, hebben, uh, Monti gesteund. Op een paar kleine uitzonderingen. Zoals bijvoorbeeld de Lega Nord en uh, de partij Italia de Valori van, uh, van meneer Di Pietro. Mm -hmm. Dus het is een grote amokjamento, zoals het in het Italiaans heet. Een grote, ja, noem het, bult van mensen die, uh, die uh, Monti hebben gesteund. En nu ze zien dat hij niet meer zo populair is... zich ook wel weer heel erg van hem afscheiden. Berlusconi is heel hard bezig om te zeggen dat Monti allemaal fout gedaan heeft. Dat het allemaal beter wordt als hij weer premier zal worden. Maakt hij enige kans, uh, Angelo, Berlusconi? Uh, kijk, ik vind fokje. dat moeilijk. Hij staat nu op 10, 15 procent. Maar hij is op dit moment dagelijks op televisie, letterlijk. Maar dat is alleen maar omdat hij, hij een mooie jonge vrouw heeft, toch? Nee, Nieuwe? was het maar zo... Was het maar zo. Zo eenvoudig uh, is het hij... niet. Nee, hij probeert uh, de Italianen toch weer over de streep te trekken... door bijvoorbeeld te roepen dat hij de gehate onroerend goedbelasting... weer gaat afschaffen. En dan is het maar afwachten hoeveel Italianen er toch weer in, in zullen trappen. Uh, hij hoopt, hij zegt zelf dat hij weer voor de 40 gaat, net als in 2008. Ik hoop het niet. Uh, maar één hij... ding is zeker. Berlusconi gaat het iedereen lastig maken. Want hij zal net genoeg stemmen krijgen... Om, uh, om, om, om, ja, dat, dat niemand eigenlijk om hem heen kan. En ja. dat, is, ja, dat is het gevaar wat er nu gaat gebeuren. En als je wat, niet wat om hem heen kan, staat. dan wordt het lastig. Want Monti heeft één ding wel duidelijk gemaakt. Met Berlusconi wil ik niet. Ja, dat heeft hij absoluut duidelijk ja. gemaakt. Uh, ja. Ze hebben ook heel graag... Monti zit te trekken hè, van Berlusconi. Kom nou bij ons, kom bij ons. En Monti heeft gezegd, ik wil best in een centrum rechts uh, kabinet en centrumrechtse partij. Maar niet met Berlusconi, Absoluut niet met Bellusconi. Nou, dat is dan het enige wat al heel duidelijk is. En de rest zullen we dit dat weekend het... weten. Want dan houdt uh, Mario Monti zijn persconferentie. Dan weten we meer, Angelo. Precies. Dank je tot zover. Pst. Eén minuut. Grijs. Ik wil uh, grijs fietsen. Dat is een mooie kleur, hè? Dat is wat ik wil. <lacht> ik ga... Met die fietsboodschap doen. Ik ga misschien zondag zien. Ik werk niet. Ik ga een beetje fietsen. Ik ga ook met, misschien zie ik weer met vrienden, groepen gaan ver weg. Koffie drinken, dan terug. Ik kan ook. Maar het was eerst de eerste keer voor mij het was een beetje moeilijk of zo Ik ben bang, ik ga vallen, zo die dingen. Maar nu niet meer. Ik, ik, ik ben niet zo bang. De nacht, ik denk altijd ja, ik moet goed fietsen, ik ga een fiets kopen. Ik, ik droom, hè, ik altijd, maar het is niet een droom, ik ga het doen. Hè? U hoorde één minuut gemaakt door Bente Hamel en de hele reeks droomminuten vindt u op vpro.nl/één minuut. Tijd voor aflevering 12 van Geluid Loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen op de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. De redactie maakt zich op voor een speciale dag... want Focus gaat met publiek uitzenden. Geluid Loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Lisbeth, eindredactie.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 Live. En u heeft dus alweer niet gereageerd op mijn digitaal briefje. En uw collega's ook meneer niet. Meneer Timmerman, er komt heel veel mail binnen. Terwijl ik iedere week naar Focus luister. Iedere week, behalve als het festival Oude Muziek er is. Want dan zit ik bij Ton Koopman. Wij zijn heel blij met u als luisteraar. En ik ben altijd loyaal gebleven aan oh. u als oh, programma. Meneer Timmerman, ik zie dat ik een tunnel inga. Maar ik bel toch met een vaste lijn? Hallo, meneer Timmerman? U, u zit toch gewoon op de redactie? Meneer... Nee, ik hoor niks meer. Mevrouw Schoonhoven. Schoneveld, het is Schoneveld. Ja, daar bent u weer. U viel eventjes weg. Meneer Timerman. Ik heb er ook even een analoog printje van gemaakt. Er is het trouwe luisteraar, bla bla bla... dat de klemtonen van Russische namen door presentator Gert Hollebroek... voortdurend fout worden gelegd. Het is Tsjechofs Platonov en niet Platonov. Meneer Timmerman. U mag ook Teun zeggen? Ik zal het er met de presentator over hebben. Fijn, heel fijn. Jongens, even zo. centraal. Ja. Wij oh, gaan, gaan dus live uitzenden met publiek. Oh, jippie, publiek. Maar, gezien het feit dat er nogal wat gekken in onze achterban rondlopen... Ja, meneer Timmermans. De, Timmermans. Nou, om er maar één te noemen. Ik wil een streng deurbeleid. En daarom heb ik Henk gisteren al even gevraagd... Precies, om de... ik doe dus in dit geval even de event security. Sorry, event security. Henk Die laat ik heel even lopen, Chris. Nee, Henk, zeg maar. Wat is deurbeleid...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 Henk, dit is radio 1. De gemiddelde luisteraar is 65. Plus. En dat geldt dus ook voor dat spul uit de Tweede Wereldoorlog. Geen handgranaten. en ook geen Browning M25. Een tank, Oké, jongens, tank? dit is duidelijk zo. Waar het mij om gaat is dat ik hier iets levendigs wil. Zoiets als spijkers met koppen. Oh, jongens. Spijkers met koppen. Nou, Iedere zaterdag live precies. vanuit. Dus ja, ja, daar hangt we toch zo'n lekker ja. sfeertje. Hè? Ja, ja, het is wij gewoon publiek zo Maar dat is wel professioneel. Dat is wel heel veel verschil. waarom niet? Dat gaan we ook doen. Chris, waarom kondig jij ons niet één keer? Aan met die stem. Liesbeth. Nou gaan we dit Focus. echt doen. Focus, ja, Liesbeth. Live. Ja. Wat is er? Lopen wij nog even de noodscenario's door? Doen we, Henk. Ik heb hier nu niet veel tijd voor, meneer Timmerman. Dat, uh... zal ik anders, Liesbeth, zeggen. Nou liever niet. Het gaat wel vaker fout, maar aangezien het hier de publieke omroep betreft, even kijken. Ik ga nu even mijzelf citeren. De, uh, hier komt hij. De eerste vier symfonieën van Malen worden vaak aangeduid als de Wunderhorn-symfonieën. Maar het is alleen de vierde waarin de tekst van Das Himmelische leven wordt aangehaald. Hé, hey, komt daar nou een meteoor op het omroepgebouw afgevlogen? Een soort enorme vuurbal. Lisbeth. Wordt steeds groter. D dit wordt mijn einde. <GAS> uh! Lisbeth. Bed. En je hebt een Voor Forstex. Ja, maar weet je dat er hoolikens Rotterdam achterop staat? En martial arts training via YouTube. Omdat dit 0,20 is. Bruce Lee, begin jaren 70. Ja, maar dan specifiek gericht op verdedigen. Maar Henk, wie wil jou nou aanvallen? Zoiets komt natuurlijk altijd uit de onverwachte hoek. Oh, nou dan weet je dat in ieder geval al wel. Van die onverwachte hoek kan je daar alvast op anticiperen. Chris, ja? we zijn nou bijvoorbeeld mij met een... Ja? Henk, hoe gaat het? Een goed... Prima. Ik heb nog even contact gezocht met de plaatselijke driehoek. Driehoek? Politie, brandweer, ambulance. Maar Henk, de burgemeester zit toch sowieso in de driehoek? Dat is een vierkant. Nou, goed werk Henk. Ik ga weer naar binnen. Ik vind je veel te koud. Tot zo, hè, allemaal. Ja. Oké, okay, Chris, stel ja? nou, jij staat met een mes tegenover mij. En dan toesteken een... op een onverwacht moment. Ik wacht, ik, Chris, ik sta met een... onverwachte een onverwacht oh, oh, Chris. Ja, ik dacht, oh, sorry Henk. Oh. Is hier de uitzending van Focus? Uh, ja, dat is hier aan het einde van de gang meteen rechts. En hier zat de vorige he? bioscoop. Ja, de Smet. Dat is helemaal verruineerd zo te zien. Nou, ik ben benieuwd. Focus live met het publiek. Uh, is dat meneer Timmermans? Vanuit Studio Desmet in Amsterdam is dit uw eigen cultuurprogramma Focus. Tot zover geluid loopt voor deze week. Een nieuwe grondwet met een duidelijke handtekening eronder van de moslimbroeders. Populair geworden met de slogan... Islam is de oplossing. Dat is de inzet van het referendum dat wordt gehouden in Egypte. De eerste ronde was vorig weekend. Daarin lijken de ja-stemmers de overhand te hebben. Er wordt nog een beetje over getwist. De tweede ronde is aanstaande zaterdag. En er is grote verdeeldheid in het land. De oppositie is bang voor islamisering van de wet- en regelgeving. En inperking van vrijheden als de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Professor Jan Michiel Otto's van de Universiteit van Leiden... heeft onderzoek gedaan naar sharia-rechtspraak en wetgeving in moslimlanden. Hartelijk welkom. Dank u wel. Laten we eerst even kijken of het duidelijk kan worden... wat de moslimbroeders bedoelen als ze het hebben over de islam. En het dus hebben over het islamitische recht. Is dat zo eenduidig? Um, eigenlijk niet. Er zijn al van ouds ontzettend veel tegengestelde meningen... over wat de sharia is... Men is het wel eens over het idee dat de sharia de wil van God is. Dat is iets heel abstract. Dat is al heel wat. Maar vervolgens heb je een grote tegenstelling tussen orthodoxen en liberalen. Mm -hmm. Dat is al heel lang zo in Egypte en dat is nu nog steeds zo. En dat wordt erg op de spits gedreven in het debat rond deze grondwet. Ja, U heeft die grondwet goed bekeken. Uh, wat denkt u? Is, daar, is dat een meer orthodoxe toon? Dan een, wat, dan een liberale toon? Deze grondwet is, zoals de meeste grondwetten... tamelijk algemeen en tamelijk vaag. Ik heb hier en daar commentaren gelezen... als dat het een zeer islamitische grondwet zou zijn. Ja. Ik kan dat niet zo terugvinden in de meeste artikelen. Maar er zijn wel een paar artikelen... waar je serieus naar moet kijken en waar het debat over gaat. En die ook daadwerkelijk echt heel anders zijn dan de vorige grondwet... Hè, die nog van Mubarak, want er wordt ook gezegd... nou, hij ja, verschilt eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee. Nou, mag ik er vijf met u doorlopen? Dat zijn ze dat dan ook direct. Dat mag absoluut, ja. Het eerste artikel. Artikel 2, eh, waarin staat dat de beginselen van de sharia... de voornaamste bron zijn van Egyptische wetgeving. Dat is het meest centrale artikel. Dat stond ook in de oude grondwet. Dat ja. staat er al decennia lang in. Dat is dus op zichzelf niets nieuws, zou je zeggen. En de vraag wordt nu of die beginselen van de sharia... in het nieuwe bewind anders geïnterpreteerd gaan worden... en of er andere artikelen zijn in deze grondwet... die daar aanwijzingen toe geven. Dus eigenlijk is het zo, dit stond al in de oude grondwet. Dus in de tijd van Mubarak was het al zo. Onder Mubarak wist je decennia lang hoe ze geïnterpreteerd werden. Ja. En nu moet je dat maar afwachten. En is er dus een kans dat als er erg... Een, uh, erg orthodoxe mensen aan het bewind komen? Dat die interpretatie wat, of, uh, ja, wat, wat, wat straffer zal zijn? Zeker. En dat het onder Mubarak al jarenlang duidelijk was... dat had te maken met de positie van een bijzondere rechtelijke instantie... het Constitutionele Hof. Dat Constitutionele Hof kijkt namelijk in Egypte uh, op verzoek... of een bepaalde wet voldoet aan de eisen die de grondwet stelt. En omdat de grondwet zegt dat de beginselen van de sharia de voornaamste bron van de Egyptische wetgeving zijn... heeft dus dat constitutionele hof dat bekeken. En die mm -hmm. hebben daar een hele strakke lijn in gevoerd. Die hebben jarenlang uh, de sharia eigenlijk vrij liberaal uitgelegd. Zodat er ook een hele progressieve uh, echtscheidingswet kon worden ingevoerd in het jaar 2000. De vraag is of het constitutionele hof die positie kan behouden... Nou, Dat is niet een vraag die je kan beantwoorden... door het lezen van deze grondwet dus, of wel? Nou, een indicatie wordt gegeven in het nieuwe artikel 4... waarin staat dat de Azhar, die voordien niet zo'n prominente positie had... in de grondwet, de Al-Azhar, de oudste universiteit... en beroemdste moskee van Egypte... dat dat een onafhankelijke islamitische instelling is... en dat de hoogste rechtsgeleerden van de Azhar... dienen te worden geraadpleegd in zaken die islamitisch recht betreffen. Dit, dit doet, als je dit hoort, meteen een beetje denken aan Iran En daar gaat het ja. verder. Een beetje aan die, die, die raad van hoeders in Iran ja. uh, uh, De hoogste geestelijke, waar alles aan voorgelegd moet worden. En dan ja. weet je bij voorbaat het antwoord ongeveer wel. Ja, zeker. Is en, het vergelijkbaar? En, nou, in Iran is het zo dat er heel veel wetgeving door het parlement is gekomen... die dan door die raad van hoeders wordt afgestemd. Die raad van hoeders is echt de conservatieve kracht. En dat ligt in Egypte uh, toch wat anders... Toen ik de eerste keer dat artikel las over de Azhar... en zag dat de uh, rechtsgeleerde dienen te worden geraadpleegd... dacht ik, nou ja, geraadpleegd, dat is een adviserende functie. Er zijn veel advieslichamen. Dus hoe zwaar gaat het wegen in het nieuwe Egypte? Interessant was dat uh, rechters die ik hierover sprak in Cairo... en die erg voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zijn... die zeiden mij... Eigenlijk willen we niet dat daar geraadpleegd staat... maar we willen liever dat Al-Azhar dat zelf beslist. Of ze geraadpleegd willen worden? Nee, dat zij in zaken die islamitisch recht betreffen... een bindende uitspraak doen. Een verplichtende uitspraak. Juist. Dat was voor mij wel een verrassing. Mm -hmm. Want je zou zeggen, rechters die willen dat zelf bepalen... willen onafhankelijk zijn. Maar de redenering was zo... als de Azhar, die een gematigde reputatie heeft... met een gematigde grand imam aan mm -hmm. de leiding... Um, um, en waar een voel discussie plaatsvindt... en waar veel verschillende meningen zijn. Als die het niet doen, dat betekent dat de president en het parlement hetzelfde doen. En dat betekent in de praktijk dat de moslimbroeders en de salafisten... die daar de meerderheid hebben... elke uitleg aan het islamitisch recht en de beginselen van de sharia kunnen geven... die ze maar willen. Ja. Dat vindt uh, men vaak erger dan... Het dan maar bij de Azhar te leggen. Dat begrijp ik, want moslimbroeders regeren natuurlijk. De salafisten, dat zijn uh, echt orthodoxe. Uh, um, dat, dat is, daar is. Uh, hoe heet hij ook van? Um, nou, afijn, ik, ik kom niet op zijn naam. Maakt ook niet zo vreselijk veel uit. Maar dat is een belangrijke groepering, die salafisten. Ja. Dus eigenlijk zeggen de rechters. Wat er nu in de grondwet staat, is, is link is link en gaat eigenlijk niet ver genoeg. Het is mooi dat de Azhar er zo prominent in staat... maar ze zouden wat meer mogen doen dan adviseren. Goed, dat was het tweede artikel. Nog een artikel waar, waar men zich zorgen om zou kunnen maken... als het gaat om, om verdergaande islamitische wetgeving. Ja, dan komen we weer terug op dat artikel 2... waarin staat beginselen van de sharia zijn de voornaamste bron. Nou, dan komt er aan het eind van de grondwet een artikel 219... dat zegt wat de beginselen van de sharia zijn... En die zeggen dan dat zijn basisbeginselen van islamitische rechtsgeleerdheid. En het moeten geloofwaardige bronnen zijn die geaccepteerd zijn... in de soenitische doctrine en door de gemeenschap als geheel. En wat, wat houdt dat in? Dus even in, de, in gewone mensentaal ja, in de praktijk? Dat zijn hele vage begrippen voor mm -hmm. ons natuurlijk. Maar die verwijzen naar allerlei theologische debatten. En uh, dat geloofwaardig en geaccepteerd in de sunni doctrine dat gaat over... De vraag of dit nu uh, regels zijn... die door iedereen als uh, vaststaand en onweerlegbaar worden gezien. Dat zijn maar heel weinig regels. Of dat het gaat om regels uit de Sharia... waar heel veel verschillende meningen over bestaan. Dus de uitleg van dat uh, artikel 219... wat is de Sunni-doctrine? Is die heel beperkt of is die heel breed? Is die flexibel of is die zeer orthodox? Dat... Uh, ja, daar wordt nu al verschillend over gedacht... en men is bang voor orthodoxe interpretaties. Ja. Maar die staan er nog niet zo met zoveel woorden in. Nee, maar het is al wat u zei, De hele grondwet is vaag... en wordt natuurlijk niet in detail gezegd. Maar je moet dan dus afwachten wie uiteindelijk gaat regeren... en hoe ja. die wet geïnterpreteerd wordt, dat zei u al. The Human Rights Watch heeft gezegd, er is toch, we maken ons zorgen... want er is een aantal groeperingen toch vooral die zich zorgen zouden moeten maken. Bijvoorbeeld andere religies, hoe komen die eraf? De nou, kopten, de christenen ja, De christenen en de joden worden met zoveel woorden genoemd. Die mogen hun eigen um, familierecht op religieuze grondslag behouden... zoals ze dat altijd gehad hebben. Daar hoeft op zichzelf niet zoveel in te veranderen. Die uh, Partij voor de Vrijheid... Um, uh, wat de politieke tak is van de moslimbroederschap. De Partij voor de Vrijheid en Rechtvaardigheid. Ja. Die, um, um, uh, die partij die... Um, daar wordt ook weer heel verschillend binnengedacht over wat sharia's en wat, uh, en wat niet. Mm -hmm. Maar goed, dus het is niet zo dat, dat de, de kopten of de anders, anders, uh, andere religies... heel direct leesbaar uit deze grondwet gediscrimineerd worden? Nee, dat kun je in de grondwet niet lezen. Nee. Kan, je nee. daar wel, kan je in de grondwet wel iets lezen over de positie van de vrouw? dat die ten opzichte van de tijd onder Mubarak verslechterd, verandert? Nee, nee dat kan je niet. in deze... Dat hangt dat, weer af van de interpretatie. Nee, nee, de enige echte verschuiving is dat het beledigen van profeten... of die nu islamitisch, joods of christelijk zijn... maar het beledigen van profeten, daar is een artikel aan gewijd in de grondwet... dat dat uh, strafbaar moet worden gesteld. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk een spanning met de vrijheid van meningsuiting. Uh, en nu we over die vrijheid en grondrechten spreken... Um, er zijn vier of vijf artikelen die over de islam of de sharia rappen. Maar er zijn zo'n 200 artikelen die allemaal bol staan... van trias politica, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht... parlementaire controle, uh, soevereiniteit aan het volk. Eigenlijk een vrij gewone grondwet. Een hele moderne grondwet met heel veel grondrechten. Mm -hmm. Alleen... Je ziet in een paar van die artikelen zie je spanning ontstaan. Ja. En daarom is die positie van de rechterlijke macht, die blijft wel heel belangrijk. En de vraag of Mursi de rechters in het Constitutionele Hof zal kunnen ontslaan of niet, dat is een cruciale kwestie. Ja, nou hij heeft nu al mot met die rechters. Hij heeft zichzelf al boven, boven hen gesteld met dat decreet van een van een maand of anderhalf geleden. Ja. Dus het is misschien niet zo gek dat men zich zorgen maakt. Dat is helemaal niet gek. Nee. Nee. En uh, die salafisten waar we het over hadden... die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol... want die dwingen Morsi ook misschien wel tot meer orthodoxie. Die zitten ja. hem wel in de nek. Ja, Om juist deze artikelen die u zegt... wel heel erg orthodox en streng te interpreteren. Die ja. kans is er. Ja, die kans is er zeker. Ja. Aan de andere kant er blijft ook de oude groep rond Mubarak... en de groep van het Tahrirplein die de revolutie hebben uh, veroorzaakt die staan daar natuurlijk fel tegenover... en die laten zich toch wel steeds heel hoorbaar uh, gelden. Uh, gelden. Absoluut, ja. En, en misschien ook wel deze zaterdag... dan is de tweede ronde van het ja. referendum. Ja. En de grote vraag is natuurlijk of die oppositie zich zal verenigen. Ja, dat is van belang. We hebben geen tijd meer. Maar we gaan kijken hoe het zaterdag afloopt. Heel hartelijk bedankt. Jan Michiel Otto van de Universiteit van Leiden. Ze zitten vast in Nederland met een inreisverbod... en dus de kans om constant opgepakt te worden en weer in detentie gezet te worden. Uitzetten kan niet, dus ze komen weer op straat en dan blijf je in een cirkeltje zitten. Ze mogen hier niet zijn, maar ze kunnen ook het land niet uit. En het kabinet maakt hun verblijf hier ook nog strafbaar. Het is absoluut geen symboolwetgeving. Het is ook dat je duidelijk maakt dat je een norm stelt. Het inreisverbod. Dat houdt in dat je voor maximaal 20 jaar... Europa niet meer in nacht. Er zit veel meer aan vast. Eens illegaal, eens crimineel. Altijd illegaal, altijd crimineel. Argos. Zaterdag. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Da, da, da.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 In de kerstaflevering van Hoe Heurt Het Eigenlijk... gaat Jord Kelder in Londen op zoek naar het ideale kerstcadeau. Ook is hij op de luxury fair... te midden van de bling-bling voor de big spenders. En een ontmoeting met een echte sigarenliefhebber... over een bolknak voor de kerst. Hoe Heurt Het Eigenlijk? Vanavond kwart over tien, Avro, Nederland 1. Zo klinkt de collectebus van een goed doel dat te vertrouwen is. En zo klinkt de collectebus van een goed doel dat niet te vertrouwen is.